Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Yvonne van den Hurk vertelt De Vergelder. In deze barre tijden vol bezuinigingen en aangehaalde broekriemen komt het nu volgende bommelverhaal als geroepen. Het is een vingerwijzing voor al diegenen die willen weten wat hun beleggingen echt waard zijn. Luister maar oplettend naar De Vergelder. Een strenge winter geweest, waarin de dagen zich kaal en kil aaneenregen en de nachten zich guur over het landschap uitstrekte. Het was dan ook geen wonder dat bezoekers liever thuis bleven, zodat heer Bommel alleen bij het knappend haardvuur zat, ten prooi aan een versomberend gedachtenleven. Dat werd er zelfs niet vrolijker op toen de lente aanbrak. Het was de bediende Joost dan ook duidelijk dat zijn meester zorgen had. Op een voorjaarsochtend besloot de huisknecht om een poging tot toenadering te wagen tijdens het opdienen van de thee. Schort er iets aan, heer Olivier, als ik zo vrijpostig mag wezen? Veel, van alles bedoel ik. Alles, kortom. Waar gaat het allemaal heen, vroeg ik me af, toen ik het ene houtblok na het andere in rook op zag gaan. En wat blijft er over? As en stof. Afval, kortom. Het is heel vreselijk. De vuilnisophaal is tegenwoordig anders keurig geregeld, heer Olivier. Zal ik de thee inschenken? Nee, daar gaat het weer helemaal niet om. Ik heb het over het wegwerpen zonder op de kleintjes te letten. Die gooit men over de balk en spoelt ze met afwaswater door, alsof ze niets kosten. Zeer wel, heer Olivier. Een wolkje melk? Uh, wat is dat? Jasmijn-thee? Denk je soms dat geld geen rol speelt gaat ruilen, Joost. Gewone tik tac thee is goed genoeg. De toestand is ernstig. Olivier is ingestort. En dat net voordat ik mijn salarisverhoging naar voren had willen brengen. Ik kan beter de dokter laten komen. Ik begin mijn plicht te zien. Er moet hier in huis veel veranderen. Zuinigheid en vlijt, zei mijn goede vader altijd. En daar ga ik mij aan houden. Met de van dokter Dat is het toppunt. Joost is aan het telefoneren alsof dat geen geld kost. De telefoonrekening is toch al veel te hoog. Hij sprong op en snelde de deur uit om een einde aan de uitspatting te maken. De dokter, dat hoor ik nu eens even net. Alsof zo iemand niet peperduur is. Zodoende viel zijn blik op een geldstuk dat uit een gat in de broekzak van de bediende was gevallen. No. En dat maakte de maat vol. Eh. Woedend bukte hij zich, maar omdat hij zich met grote snelheid voortbewoog, werd hem dit oh. noodlottig. Zijn voet schoof onder de opstaande oh. rand van het vloerkleed, zodat hij plotseling in zijn vaart gestoord werd en een lelijke val maakte. Oh. Oh. Toen juffrouw Doddel een poosje later Bommelstein passeerde, zag ze de doktersauto voor de ingang staan. Zou er iets zijn? Ik heb Olly al een hele tijd niet gezien. Misschien omdat hij zich weer flink wil houden. Hij wil nooit over zijn kwalen of zijn moeilijkheden praten. Dag dokter, is het erg met Olly? Het oude liedje... Vegetatieve labiliteit. Lieve deugd. En in dit geval wat opgekopte winterstress. Is dat gevaarlijk? Ach, het zijn gewone psychosomatose. Oh. Maar nu is die gevallen, zodat oh. er blauwe plekken en een verstuikt enkeltje bijgekomen zijn. Wat erg. Mm -hmm. Zou hij er bovenop komen, denkt u? Heeft hij geen verpleegster nodig? Oh, ja. Hij heeft alleen Joost maar. Die kan goed koken, maar hij gaat zo weinig warmte van hem uit, hè? Ik mag er niet aan denken dat die arme Olly daar nu met al zijn akeligs in dat grote huis ligt. En niemand die hem een beetje vertroetelt of zijn kussens wat opschikt. Mm -hmm. ja. Denkt u niet dat het goed zou zijn als ik... Ja, ja, kijk, daar kan ik niet in komen. Op dat gebied staat de geneeskunde machteloos. Kom, eh, ik moet eens verder. Dag mevrouw... Eh... De geneesheer tikte aan zijn hoed en begaf zich naar zijn voertuig. Dotteltje haaste zich vol zorgen de stoep op... En tot haar vreugde zag ze heer Olly in de hal staan. Maar voordat ze iets kon zeggen... Wilt u vooral uw voeten vegen? Oh. Soms verstout ik mij de vloer met de zeep te onderhouden... maar dat kost geld met nou. uw welnemen. Wat bedoelt Joost, Olly? Um, ik dacht dat je ziek was en daarom... Ik, uh, ik, uh, ik ben niet ziek. Oh. Alleen lelijk gevallen, mevrouw. Bond en blauw bedoel ik. Zodat die dokter geldverspilling was. Ik bedoel eigenlijk dat het geld me niet op de rug groeit zodat ik op mijn ijzeren gestel moet letten. Dat is me pas goed duidelijk geworden toen ik struikelde... omdat Joost hier met geld stroomt. Excuseer, heer Olivier valt over een cent. Hij is zichzelf niet. En daarom heb ik de hier ontboden. Oh, door armoede gedreven heb ik mezelf pas gevonden. Ik wil niet langer boven mijn stand leven. Hm? Al kan ik het ook betalen. U ziet hoe ernstig de toestand is als ik daar even op mag wijzen. Ik begrijp het niet. Hoe kan je zo zijn? Ik, eh, ik ben zoals ik hoor te zijn. Ik, eh, kijk, een heer moet zijn laatste florijn geven om de rest van zijn fortuin te redden, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat bedoel ik eigenlijk. Ik vind je niks aardig als je zo praat. Nou, ja. Waarom ga je niet iets nuttigs doen als je zo om geld geeft? Ga liever aan het werk dan zo krenterig te zijn. Aan het werk? Wat bedoel je? U bedoel ik. Ik bedoel iets uitvoeren waar anderen ook plezier van hebben. Nou, maar... In stilte goed doen, zei je vroeger, toen je nog aardig was. Vroeger, toen ik nog aardig was. Als iemand mij begrijpt, dan is het Donaldje, dacht ik altijd. En nu dit. Maar aan de andere kant, als men aan het werk gaat... Als ik nu eens... Uh, ja, natuurlijk, geld verdienen... Heel gewoon. De volgende morgen zat Tom Poes bij een riviertje te vissen. Veel te vangen was er niet... maar de zon scheen en het water kabbelde aan zijn voeten... zodat hij zich niet al te erg verveelde. Toch keek hij vol verwachting om... toen hij het naderende geraas van de oude schip hoorde. Wel ja, je zit daar maar te zitten... Kan je niet iets nuttigs doen? Ga liever aan het werk. Ik werk toch? Ik vis? Oh, onzin. Het is afgelopen met het niets doen. Na een winter vol teruggetrokken gedachten... beginnen de lessen van mijn goede vader door te werken. Ik zie in dat ik moet gaan aanpakken... Al uh, weet ik niet wat. Hm, hm? Dat lijkt me dan moeilijk. Juist. En daarom kan jij je nuttig maken door mee te gaan. En zo nu en dan een helpende hand uit te steken. <laughs> ik denk altijd aan anderen. En daarom zou ik het vervelend vinden om alleen iets nuttigs te gaan doen. Zonder dat jij er ook plezier van hebt. Wel ja. Het is lente. Hm? Ja. En ik heb er eigenlijk wel zin in een avontuurtje. Oh nee, niks avontuurtje. Het is bittere ernst, jonge vriend. Hm? De tijden zijn moeilijk en er moet gehandeld worden. Geld in het laadje, bedoel ik. Bedoelt u dat u zaken gaat doen? Ja. Hier, in, in deze buurt? Ik wist wel dat ik je niet voor niks had meegenomen, jonge vriend. Zaken doen, dat is wat mij voor de geest zweefde. Zonder dat ik het wist. Daar achter de bergen ligt de grens. En in het buitenland ligt het geld op straat, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, dat er in het buitenland geld op straat ligt, geloof ik niet. Hm. Misschien voor een erg handige zakenman, maar u uh, begint pas. Ja. En weet u zeker dat u... Uh... En Natuurlijk weet ik het zeker, anders zouden we hier toch niet rijden. Zo'n autorit kost handenvol geld, oh. want een auto slurpt benzine. En dat is heel duur. Uh, wat staat er op dat bord, Tom Poes? Uh... U nadert de grens. Papieren gereed houden. Papieren? Wat voor papieren? Uh, paspoorten, denk ik. Hm? Hebt u zoiets bij u? Uh. Ik niet. Oh. Daar staat een huisje van een gastvrije steenhouwer. Denk je ook niet? Laten we het daar gaan vragen. Papieren? Uh. Oh. Is die auto voor jullie? Alles openmaken. Papieren? Oh, u bedoelt papieren. Ja. Ik heb, uh, uh, ik, uh, ik ben Olivier P. Bommel, u weet wel. Uh, ja, het staat op mijn lidmaatschap van de kleine club. En uh, hier is een uh, visitekaartje, ziet u wel? Ik bedoel... Geen uh... papieren dus. Nou. Zonder pas kom je het buitenland niet in, meneer. En dit land niet uit, trouwens. De plannen van een belangrijke uitvinding zijn gestolen... en ik heb opdracht om te zorgen dat ze niet over de grens worden gesmokken. Oh, oh, oh. Maak je bagage maar open. Ik vertrouw geen figuren zonder papieren. Dit is heel vreselijk voor een heer. Vooral als hij het land vooruit wil helpen door zaken te doen. Vol vertrouwen geef ik hem mijn papieren. Mijn geld waarop ik zuinig moet zijn bedoel ik. En nu staat hij daar mijn verschoning te vervuilen. Alsof de wasmachine geen geld kost. Ik geloof dat we beter kunnen teruggaan. In de Zwarte Bergen zijn vreemdere avonturen te beleven. En dat buitenland trekt me niet zo aan. Je zeurt. er hm? moet gehandeld worden. En daarvoor moet men de grens over, heb ik gelezen. Kijk nou toch eens hoe die woesteling tekeer gaat. Zo, dan gaan we nee? nu het wagentje zelf eens grondig onderzoeken. Nou, dat, dat, dat, oh, dit. kan nou. Dat is toch. Meneer, het is in orde. Oh, geen papieren, maar ook geen gestolen plannen. De uitvinding komt het land niet uit als het aan mij ligt. En zorg in het vervolg dat je een paspoort bij je hebt als je de grens over wilt. Je zult terug moeten. De avond begint te vallen. Binnenkort is het donker en ik slurp maar dure benzine. Dat is heel slecht voor mijn gezondheid. Laten we hier ergens overnachten. Overnachten. Ik zie nergens een herberg of zoiets hoor. Hij staarde droefgeestig naar de avondnevels die door de ondergaande zon gelig belicht werden. Oh. En remde tenslotte op een plek waar een overhangende rots bescherming bood tegen regen en rukwinden. Niet gek. We kunnen in de auto slapen en dan zien we morgen wel verder. En, kijk, dat weggetje daar leidt naar een andere grensovergang. Tom Poes maakte het zich gemakkelijk op de bank waar hij meteen in slaap viel. Maar heer Pommel stak nog een pijp op en ging op de treeplank zitten. De jeugd heeft het toch maar gemakkelijk. Wij zakenlieden kunnen niet slapen van de zorgen. Hier zit ik nu onder de bergen... zonder mijn vleugels in de handel uit te kunnen slaan... zodat de benzine me tussen de vingers doorglipt... alsof het niets kost. Oh. Hij stond op om een loopje te maken... en als vanzelf sloeg hij het pad in... dat naar de andere grensovergang voerde. Het leven was toch veel gemakkelijker... toen geld geen rol speelde... Maar als men armoede en ontbering gekend heeft, reizen de afgronden van het leven vanzelf voor een heer op. Voordat ze me bedelven, moet ik aanpakken. Maar wat? Al tobbende stapte hij voort door de stille nacht. En zodoende naderde hij een scherpe pocht in het bergpad. Misschien moet ik vertrouwen op het geluk van de bommels. Dat heeft me nog nooit in de steek gelaten door mijn scherp inzicht. Misschien loop ik onverwacht tegen iets aan. Oh, Sokkenokee. Oh, Sokkenokee. Tegendeel, het uh, was mijn schuld. Uh, ik liep te denken. Uh, de verontschuldiging. Bent u hooggeëerde grenswacht? Oh nee, ik uh, ben een heer. Een heer ah. die zaken wil doen, maar die daar door de grenswacht in gehinderd wordt. Oh, hoeveel beter. Hm? Achtenswaardige zaken, heer, is juist wat ik zoek. Het oh. zou kommervol zijn om geëerde grenswachten te ontmoeten. <laughs> Hoe licht ja. wordt men gewantrouwd door ijverige ambtenaren? Vooral als. Men buitenlander is die nuttig artikel op markt wil brengen. Tomari, huh. laten wij gaan zitten. Achtenswaardige ja. zaken, heer, dan doen wij zaken, ja? Het geluk van de bommels. Hitotochisu is de naam, heer Bommels. Ik ben buitenlander. Ja. Zoek binnenlander die dit koffertje op de markt wil brengen, onder diens eigen eerwaarde naam. ...met oog op invoermoeilijkheden. Niet toch toch zo wil voorlopig onbekend blijven. Oh. Heer Bommels verkoopt dit als Bommels-artikel, ja? Uh, wilt u dat ik dit ga verkopen als een Bobbel-artikel... Dat, uh, dat, ja. dat zie ik nog niet helemaal. Oh. Ik had meer op het oog iets bijzonders, als u begrijpt wat ik bedoel. Er zijn al zoveel van dit soort koffers. Ja. En iedereen gebruikt plastic zakken en zo. Is geen koffer. Hm? Is een vergelder. Maakt alles te gelden wat men erin hm. doet. Kijk, als ik hierop druk... Hij draaide een knopje op de zijkant drie slagen om waardoor het voorwerp van uiterlijk veranderde. Er werden knoppen en gleuven zichtbaar... en op de bovenkant sprong een dekseltje open... waaruit een trechter omhoog rees. Heer Bommel was zo verbaasd dat hij zijn pijp verloor... en het rookgerij viel jammer genoeg precies in de trechter. Kostbare doorroper wordt onderzocht. Waarde wordt vastgesteld en... Oh, Hopla. oh. oh, oh. En dit is één florijn... 25 centen. Ja. Waarde van kostelijk rookgerij. Zo werkt dat, ziet u? Ja. Gooi je in trechter wat u wilt en vergelder vergeld. Voorstel. Ja. Ik geef u verkooprechten en inschrijfrecht. Ah. En als papieren in orde zijn, gaan wij verrekenen, ja? Vergelder, eh, uh, vergeld... Maar, maar het was een goede pijp, hoor. Ik bedoel, 1,25 is niet veel. Gebruikt en afgeschreven. Verkoopwaarde is niet groot. Ah. In de vroege ochtend werd Tom Poes gewekt door het geluid van travende voetstappen. En toen hij uit de oude schicht sprong, zag hij twee grenswachters over een zijpad rennen. Die ruitjesjas zit op monitor 3. Hij praat met een illegale buitenlander. Die moeten we aan de tand voelen. Ik heb het over heer Bommel. Die is vannacht waarschijnlijk die kant op gegaan. Ik kan hem beter gaan waarschuwen. Heer Olly zat opgetogen naar de heer Gieshoed te luisteren... die hem van alles over het koffertje verteld had... en hem had laten zien hoe hij het zelfs kon vergroten. Daarop had hij enkele contracten getekend... en nadat hij een gebruiksaanwijzing had gekregen... was hij de alleenvertegenwoordiger van de Bommelvergelder... voor het binnenland. Hoe uh, groot kan zo'n vertel geworden, is een vergelder. Oh. Zo groot als dat wat u erin wilt doen. Drukken op knopje K en nog eens drukken en nog eens drukken. En hij wordt groot als huis. Ah. Alles staat in gebruiksaanwijzing. Hey, Ollie, hey. de grenswachters komen eraan. Sarabakana, Sarabakana! Oh. Oh. De buitenlander verdween in de vechten. Achtervolgd door de beide grenswachters... die voorlopig meer oog voor hem dan voor heer Bommel hadden. Wie was dat? Uh, wat, wat hebt u daar? Dat uh, was een achtenswaardige zaak, heer. En dit is een vergelder. Hm? Een bommelvergelder, beter gezegd. He? Ik heb een contract gesloten en nu kan ik hem in de handel brengen en veel geld verdienen. Oh. Kijk, als ik op dit knopje druk, wordt hij twee keer zo groot. En als ik dan nog eens druk, wordt hij weer... Uh, ja, ja, nou, ja. We, we moeten hier weg. Ja. En, en waar dient dat ding voor? Voor vergelden. Er zitten wel een miljoen piepkleine piefjes in. En die berekenen precies ja, wat iets waard is. En dan komt het geld er door dit gleufje hier uit. Maar ze doen nog meer hoor. Die heer zei dat ze ook zijnen afgeven. Oh, al weet ik niet waarheen. Maar dat staat allemaal in deze gebruiksaanwijzing. Vertel het later maar. Ja? We moeten maken dat we wegkomen, want u krijgt last. Maar? Die zakenheer is clandestien over de grens gekomen. En zijn spullen zullen wel niet in orde zijn. De heer Hitoto Gisu was erin geslaagd de grenswachters voor te blijven en in de tunnel te verdwijnen die naar het buitenland leidde, zodat de beide ambtenaren het nakijken hadden. Ontsnapt! Hij had natuurlijk geen papieren, ik kwam hier in het geheim zaken doen met die uh, bommel, heette hij, geloof ik. Zoiets stond op zijn clubkaart. Dat ja, kan ook smokkel zijn. In ieder geval moet ik die, die bommel nog eens even spreken. Dat, dat, dat autootje van hem gaan we grondig onderzoeken. Toen ze op de plek kwamen waar de oude schicht had overnacht, verdween het trouwe voertuig juist in de vechten. Dit is bij de pavillanen af. Geef niet zo erg. Je, je hebt even zijn namen, je signalement en de nummerplaat. Dat zal je ook wel hebben op, opgeschreven. We zullen de politie die seintje geven. Terug naar huis. Na een drukke nacht vol zaken doen. Lekker eten en dan naar bed. Om rustig te kunnen nadenken. En daarna ongestoord aan het werk, zodat ze in Rommeldam nog raar zullen opkijken. Vooral Dommeltje, uh, uh, mevrouw Dommelt, bedoel ik. Hm. Hm. Als u maar geen last van de politie krijgt. Misschien hebben ze uw kenteken. Inderdaad werd brigadier Snuf van het Rommeldamse politiebureau al spoedig opgebeld door de grenswacht, en hij haastte zich naar commissaris Bas. Het nummer van de gezochte auto is een van de oudste van de stad. En hij werd bereden door een gezet iemand in een ruitjesjas. Ik moest meteen aan heer Bommel denken. U ook niet? Altijd dezelfde. Je kunt hem beter een bezoekje gaan brengen. Rustig laten praten en scherp rondkijken. Mm -hmm. Bas hier. Met professor Joachim Sigbok. Hebt u al nieuws over de plannen die uit het Nationale Computercentrum gestolen zijn? Uh... Niet direct. We volgen bereid zijn spoor en... Uh, oh, ah, de plannen die het vorige jaar bij u ontvreemd zijn. Uh, ja. Daarover hebben we hier een uitvoerig dossier, professor. Er wordt hard aan de dat, zaak gewerkt. Oh, dat, dat merk ik. Ja. Hebt u mijn assistent al gevonden die gelijk met de plannen verdwenen is? Uh, uh, niet direct, nee. Niet? Uh, Ei, nee. hey, dat is vreemd. Hij moet de schuldige wezen. En hij was een buitenlander, dus hij moet gemakkelijk te vinden zijn. De grenzen worden scherp bewaakt. Begrijpt u dan niet dat het om een belangrijke uitvinding gaat? Grote bedragen zijn ermee gemoeid. De ICM begint ongeduldig te worden... Oh. ...en u weet wat dat betekent. Vraag in het parlement... ...en een overplaatsing naar Lutje Wier voor u, inspecteur. Wij geven u nog een week de tijd. Oh. Daarna zal de zaak door de geheime dienst worden overgenomen. De president van de ICM verstaat geen scherts... En de stemming is tot het kookpunt genaderd. Goedemiddag. Hoorde je dat, Snuf? Ja, hij zei inspecteur tegen u. En hij had het over Lutje Hij had het over die gestolen uitvinding? Ja. Heb je al een spoor, Snuf? Nou, eh... Heb je al wat gedaan? Nee, commissaris. Die vreemdeling is natuurlijk al lang over de grens. Ik vraag me af of Pommel er misschien wat mee te maken heeft, commissaris. Wat een onzin. Wat heeft die met de diefstal van de uitvinding te maken? Nou, huh? ik weet het niet. Uh, gewoon, maar een gevoel. Brigadier Snuff ging meteen met agent Schenkel op pad om zijn orders uit te voeren. En al gauw kregen ze slot Bommelstein in het zicht. Ze, ze zijn al thuis, Schenkel. Je kan bij de politie toch maar nooit vlug genoeg zijn, hè? Nee, zeg toch wel. Ik dacht altijd dat je smokkelaars bij de grens moest betroppen. Maar als meneer al thuis is, zijn we aardig te laat, dacht ik zo. Is je baas al lang thuis? En waar heeft hij zijn smokkelwaar verborgen? En vooruit, geen smoesje. Excuseer, een smokkelwaar? heer Olivier heeft al andere dingen aan het hoofd... nu hij aan een bezuinigingsronde bezig is die geen grenzen kent. Grenzen? Aha! Hij is dus in het buitenland geweest. Hij had zijn paspoort vergeten. Zeer betreurenswaardig met het oog op de ontspanning die hij en ik zo nodig hebben. Soms verstout ik mij... Dat kan mij niet schelen. Heeft meneer Bommel niet iets meegenomen van zijn reis? Iets waarop geen invoerbelasting betaald is? Vraag het maar aan heer Olivier zelf. Die weet meer van dat soort dingen dan ik. Heer Olly zat met Tom Poes in de kamer, waar het vreemde koffertje van de heer Hitoto Gisu op de tafel lag. Hij had de gebruiksaanwijzing uit zijn binnenzak gehaald en zat daarin te lezen. Uh, nu en dan een ongeduldige uitroep slakend. Wat betekent eh, evalueren tot continue realisatie? Ja, waarom laat je me toch altijd alles alleen doen, jonge vriend? Hè? Huh? Uh, ik wil graag een paar vragen stellen met het oog op mijn politierapport. Uh, wat waren precies uw bewegingen bij de grens? Druk op sleutelknop... K. Uh, uh, uh, uh, uh, bij de grens ja. heb ik me trouwens niet zoveel bewogen. Niet. Gewoon een wandeling om de zorgen tot rust te brengen. Alles kost geld en er komt niets in zodat ik nu zaken doe. Brigadier Snuff werd ernstig belemmerd bij het opschrijven van deze verklaring... omdat hij de omhoogschietende trechter van de vergelder tegen de kin gekregen had. Daardoor vloog het zakboekje hem uit de hand en fladderde in de trechtermond... zoals dat met heer Bommels pijp gebeurd was. De gevolgen bleven niet uit. Uit de gleuf in de zijkant schoot een brede straal munten de kaart. Wow. Oh. Papierwaarde 5 cent. Bekeuringen 975 florijnen. Dat is sterk. Hoe bestaat het? Hoe komt u aan dit toestel, meneer Bommel? Mag ik de inklaring even zien? Inklaring? Ja. ja. Wat bedoelt u? Nou, de inklaring... Dit is een cadeautje van een hoogstaande zakenheer met wie ik allerprettigst heb zitten praten. Uh, geef heer Snuf zijn bekeuringsgeld maar, jonge vriend. Ja, maar... Of, uh, wacht even, houd er 75 florijnen van in ja, Bommel, voor het gebruik van de vergelder. Zaken zijn zaken. Zo daalde Snuf even later de stoeptreden van slot Bommelstein af met een stapel munten in zijn handen. Zijn collega, die bij de politiecheep wachtte, zette dan ook grote ogen op. Zo, dat is niet gering. Heb je de hond op smokkel weten te leggen? Nee, nee, alleen op boetes van uitgeschreven bommen. Maar het bevalt me niet, Schenkel. Er ligt een aangifte van een gestolen uitvinding. En in dit pand speelt Bommel met een dekselsraar soort kistje waar geld uitkomt. Ergens voel ik nattigheid. Zie je nu dat ik zaken kan doen? Hm. Hm. Zou eerst wel eens willen weten waar die doos dat geld van die bekeuringen vandaan haalde? Eh? Is het echt geld? Of maakt die machine het? De jeugd is tegenwoordig altijd zuur. Hm. Daar weet ik alles van, want het staat in de krant. Hm? Die lummels denken dat geld uit de lucht komt vallen... terwijl ze niet begrijpen dat achter elke cent een heer staat... die hard moet werken hm. om het bij elkaar te brengen... zodat hij van de zorgen niet kan slapen. Oh, ja, Met die doos valt het harde werken anders best mee. En wat voor zaken kan je met dat ding doen? Het geeft alleen maar de waarde aan. Niet waar. Het geeft geld. Dat heb je toch zelf gezien? Iedereen zal er vergelden willen kopen. Men wordt er in slapend rijk door als men slim is. Ik zal het je tonen. Heel eenvoudig. Kom maar mee naar de keuken. Tompoes gehoorzaamde. En even later stoorde ze zodoende Joost, die bezig was aardappelen te schillen. Kijk, dit zijn aardappelen. Wat een moeite wordt er gedaan om die dingen te verkopen. Wat een vervoer met boeren en wagens en markten bedoel ik. Terwijl je het geld zo binnenkrijgt als je dit toestel gebruikt. Houdt u mij ten goede? Kijk, ik druk op knop A, want dat staat in mijn handleiding. Laat de aardappel in de vergelder vallen en dan... Hoepla! Oh. Cent. Schandelijk. Als dat de waarde is van dit kostelijk voedsel. Treurig bedoel ik. Een cent. Na al die moeite met rooien en schouwen En dan praat ik nog niet eens over het schillen van Joost. Alsof dat geen geld kost. Uh, excuseer. Um, het groeien en rooien van dit gewas is mijn voorbereiding. Zelfs het schillen is slechts een stap naar het eindproduct. Want dat verraadt pas de meesterhand met die goedvinden. Als u de werkelijke waarde van de aardappel wilt weten, ja. moet u het bereide eindproduct in uw doosje doen. Een cent. Daar er toch geen zaken in voor een heer die vooruit wil komen. Kijk, dit bedoel ik met u welnemen. Hier heb ik dezelfde soort. Malta. Op verantwoorde wijze in partjes gedeeld, vocht vrijgemaakt, in hete olie van de juiste temperatuur gedompeld en tenslotte licht gezouten en gesausd. Toen Joost tot besluit een likje mayonaise had aangebracht, wierp hij het zakje frieten zwierig in de trechter van de vergelder. Twintig cent. Hé, hey, ho hoe is het mogelijk? Ach, een aardappel is niets. Een goede friet is het artikel waar het om gaat. Ja, ja. En ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen dat de olie de juiste temperatuur moet hebben. U ziet het resultaat als u zo goed wilt zijn. Dit toestel geeft zeer nauwkeurig de waarde van de dingen aan, heer Olivier. Dat moet ik toegeven als u mij toestaat. Deze vergelder doet meer dan alleen maar de waarde van dingen aangeven. Hij betaalt... En daar gaat het om in het zakenleven. We gaan dit groot aanpakken. Een kwestie van frietenbakken en in de trechter gooien. Oh. En hoepla, het oh. einde van de geldzorgen. Begrijp ik goed dat mijn professie voortaan uit frietenbakken bestaat? Eh, eh. Dan vrees ik met u goedvinden dat ik moet... Overwege om. Wacht even, alleen maar een dagje of twee, drie. Dan heb ik het wel geleerd, zodat ik het kan overnemen. En die jonge vriend hier kan dan mooie tellen van de centen doen. Een goede zaak heeft een goede boekhouding nodig, zegt u zelf. Huh, ik zie er niet veel in. Ergens klopt dit niet. En bovendien hou ik niet van frieten, maar ook niet van centen tellen trouwens. Schaam jij je niet? Dat is nu de moderne jeugd, niks doen en van allemaal zuur verdiende centen leven. Maar bij mij hoef je niet aan te komen, jonge vriend. Ik zal alles wel weer alleen doen. Zo toog heer Olly dus aan het werk, En al gauw begonnen zijn zaken tot de omgeving door te dringen. De eerste die er een vermoeden van kreeg, was de marquise de Kantekleer. De edelman verpoosde in zijn lusthof... En terwijl hij zijn oog genietend over de ontluikende bloesems liet glijden, voelde hij een gedicht opkomen. Zoete bloemaromen, dreven tot de zoverwind. gaan, gaan het winterweb verscheuren waarin mijn ziel zich bevindt. Hij zweeg even en ademde mijmerend de zoete geuren op. Maar toen zijn gevoelige neus een langstrijvend wolkje inademde, verstaarde hij. Parbleu, patatten, in reuzel gebakken werd ik. Adieu, poëzie, de omgeving gaat geurenderwijs achteruit. Waar vindt dit plattige braat plaats? Tja, ik heb mijn vermoedens. Hij verliet zijn hof en begaf zich met vastberaden trep naar slot Bommelstein waar hij reeds van verre de kasteelheer ontwaarde die staafjes aardappel in een pot schepte. De inhoud daarvan bestond echter uit olie, zodat de markies zijn beddenschap verloren had. Maar zijn vermoeders waren juist. Heer Olly was druk bezig friet te bereiden onder het wakend oog van Joost, die koortsachtig aardappel schilderde. De heer de Kantenkleer bleef boven de wind bij de kookpot staan, terwijl hij een ijzige blik op de scheppende kostwinner wierp. Parbleu. Goedemorgen. Zet ge uw diner aan het bereiden, Amice? Ik, eh... Uh, uh... Ik moet erop aandringen dat ge het pinenshuis doet. De walmen benevelen mijn inspiratie. Dit is niet voor mijn diner. Ik doe zaken. Dit zijn ernstige tijden waarin iedereen zijn steentje moet bijdragen. Zaken? Ja. Heb ge een patatent geopend? Uh... In dat geval zal ik het oh, doen. Oh, niet dat soort zaken. Heel andere, waarvan u raar zult opkijken. Dit is een vergelder. Als men er iets in doet, komt de waarde er in geld uit. Heel eenvoudig. Men kan er van alles in doen. Een pijp of, uh, uh, uh, nou ja, uh, van alles bedoel ik. Zapperstie. Alles. Wat? Paul. ja, Het is plat wat u hier bericht, mm. maar toch, mm. met de lasten en verplichtingen die men heeft. Tja. De mm. heer Bommel begreep dat de belangstelling van de marquise geweest ja. was. En hij begon schik in zijn uitleg te krijgen. Dit toestel vergeldt de echte en de innerlijke waarde van alles. Grondstoffen, kapitaal, arbeid en de meesterhand. Als u begrijpt wat ik bedoel. Curieux! Ja, zo zou ik tot zaken kunnen komen met de nieuwe roos die ik gekweekt heb. En ik zou zelfs mijn zeldzame barcules te gelden kunnen maken wanneer de nood aan de man komt. Waar hebt u deze doos gekocht, Tamisse? Uh... Heer Bommel zocht naar een antwoord en daar had hij het zo druk mee... Uh... dat hij niet merkte dat er geen geld meer uit de gleuf kwam. Hoewel de laatste aardappelstengels nog niet verrekend waren. Excuseer heer Olivier. Het is... Er schijnt een storing te zijn met die boekwinding. Uh, oh. Zeker een kruimel in het verkeerde keelgat. Oh, oh. Verder kwam hij... Ergens in de vergelder was een tik hoorbaar en daarop spoot een groot gedeelte van de ingeworpen voeding weer naar buiten, zodat heer Brommel onaangenaam in zijn gelaat getroffen werd. Ik wist al dat er platte voortigheid achter dit alles was. Maar ik was er toch bijna ja. ingevlogen. Hebt oh, u zich bezeerd, heer Olivier? Nee, maar. Als ik zo vrij mag zijn, zal ik een smeertje boter op de getroffen plaatsen aanbrengen. Dat wil wel eens helpen. Oh. Dat is zeer betreurenswaardig. Het, het is oplichterij. In goed vertrouwen sta ik daar de vergelden te gebruiken die ik van die zwerver gekregen heb. Om de gemeenschap aan wat geld te helpen in deze moeilijke tijden. Maar wat komt eruit? Getoeter en geen cent. In bijzijn van een hoogstaande buurman worden mijn weldaden mezelf in het gezicht geworpen. Stank voor dank. Ik haat frieten. Denk daar voortaan aan, Joost. Het, het ligt me een kleine storing in het mechaniek. Het blijkt wel dat ook een zakenheer alles alleen moet doen. Met uh, Stan. met wie spreek ik? Wij hebben het signaal ontvangen. Uh, Excuseer, welk, welk signaal? Met wie spreek ik, als ik zo vrij mag zijn? De vergelder is dus leeg. Moet gevuld worden. Is je al ingeschreven? Bestaat er belangstelling bij het grootbedrijf? Reageert het te prozaal spirit bevredigend? Uh, niet zozeer uh, met wie spreek ik? Niet zozeer. Dan zullen maatregelen genomen moeten worden. Met uw permissie, heer Olivier, er is iets vreemds met die vergelder. Er was een onbekend persoon aan de telefoon die me op afstand beluistert. Huh? Ik neem de vrijheid me af te vragen wie erachter zit. Ik? Anders zou ik de patatten niet in mijn gezicht gekregen hebben, zeg nu zelf. Oh, oh. Trouwens, dat ding werkt niet goed. Er zit een fout in de kassaafdeling en dat moet nagekeken worden. Ik ga ermee naar een horloge maken. Ik vertrouw het niet. Nee. Dit toestel legt me erg elektronisch in elkaar te zitten. Wie zegt dat zijn gezoom niet steeds radioactief wordt uitgezonden met uw goedvinden? Wie weet waar het eigenlijk voor dient? Misschien wel om de hele aarde te vergelden waar men tegenwoordig zoveel van hoort. Joost leest de verkeerde krant. Hij zou me nog bezorgd maken met zijn zoemtoon... terwijl ik alleen maar rustig zaken wil doen. En dat is nodig, want ik heb nu al meer aan benzine uitgegeven... dan ik aan frieten verdiend heb. Die wagen voor mij rijdt trouwens veel te langzaam. Dat kostte vermogen aan brandstof. Op dat moment maakte de traag voortschommelende vrachtauto plotseling een scherpe bocht... en kwam dwars op de weg tot stilstand, zodat heer Olly op zijn rem moest staan. Heer Bommel maakte zich gereed om de vrachtwagenchauffeur krachtig de mantel te gaan uitvegen. Maar voordat hij het portier van zijn auto geopend had, was de gezochte zelf al naar buiten gekomen. Hij kwam schommelend en spierballen rollend naderbij... en leunde gemakkelijk op de motorkap van de oude schip... zodat de heer Olly eilings van zijn voornemen afzag. Waar, waar, waar, waarom... Uh, uh, uw auto uh, staat daar? Heel goed. Niet, niet, niet zo goed, bedoel ik. Beter geen klachten nou, uh... maken. Beter even rustig meegaan en gezellig even praten met baas. Nee. Beter even overstappen in vrachtwagen... Is groter en veiliger. <laughs> ik denk er niet aan. Waarom zou ik overstappen? Ik wil helemaal niet gezellig praten met uw baas. Baas wil praten met jou. Nou, nou, nou la, laat me los. D dit mag niet, bedoel ik. De krachtfiguur tilde heer Bommel aan diens kraagje op. Ik zal zorgen dat uw rijbewijs wordt ingetrokken. En droeg hem voorzichtig naar zijn wagen waar hij hem naast zijn bijrijder in de cabine plaatste. Men kan een heer niet straffeloos ontvoeren, terwijl hij iets heeft gedaan. Toen hij met zijn vrachtauto wegreed, bleef de oude schicht eenzaam op de landweg achter, als stille getuige van een stuitend toneeltje. Tom Poes kwam er een poosje later toevallig in de buurt. En toen hij het verlaten voertuig zag, begreep hij direct dat er iets niet in orde was. Er is iets met heer Ollie gebeurd. Hij was met die rare vergelder op weg, ergens naartoe. En toen is hij aangehouden. Hm, ik kan beter even naar Joost gaan. Die weet misschien meer. Joost verbleekte toen hij opendeed en Tom Poesem vertelde dat hij de oude schicht onbeheerd op het pad had aangetroffen. Daar was ik al bang voor met u welnemen. Ik vertrouw dat vergelderskoffertje voor geen cent. Er kwam een heel akelig geluid uit. Een fluitende zoentoon waarover ik wel eens gelezen heb. Daardoor werd er opgebeld en daar heb je het nu al, heer Olivier is verdwenen. Heer Bommel was nog niet helemaal verdwenen. De ontvoerders brachten hun slachtoffer naar een vervallen pandje in een oude buurt van Rommeldam en duurden hem daar de trappen op totdat hij op een keurig verbouwde zolder belandde. Prettig dat u zo vlug kon komen. Mijn naam is Zidekia Zwedenkoorn, advocaat en procureur. Ik vertegenwoordig de buitenlandse uitvinder van de vergelder die onbekend moet blijven. Dus wel nu. Hebt u het patent al aangevraagd? Eh? Hebt u de financiering al geregeld? En zo ja, hoe? Maar, maar, het is een schande. Ontvoering op klaarlichte dag. Ik zal er werk van maken, geloof dat maar. Die zogenaamde vergelder werkt trouwens niet eens. Het is een miskoop. Hij werkt zeer nauwkeurig. Nee. Geheel ik... zoals omschreven in dit contract dat door u getekend is. Ja, maar... Het apparaat werkt echter niet meer omdat u het niet hebt bijgevoed. Zoals voorgeschreven, onder punt 34. Toen ik het waarschuwingssignaal ontving, heb ik daarom de firma Napping ingeschakeld. Ik vond het beter even vertrouwelijk met u te praten, want u bent ingebreken. Oh, wat, welke gebreken? De vergelder moet met geld gevoed worden door de verkooporganisatie... die u onder uw naam zou opzetten. Is dat geschied? Dat is het gekste wat ik ooit gehoord heb. Een vergelder die met geld gevoed moet worden... U hebt een contract gesloten, ja, maar... daar staat alles duidelijk in, evenals in de gebruiksaanwijzing. U wist dus nee. ook dat hij de betrokkenen door een hoogfrequentiesignaal waarschuwt als die leeg is. En omdat ik de raadsman van de uitvinder ben, was ik wel genoodzaakt u met zacht geweld te ontbieden om enige vragen te beantwoorden. Hebt u de zaak in laten schrijven, hebt u de financiering geregeld? Wat inschrijven, wat financiering, dat ding werkt niet... Het is oplichterij van een ontvoerde heer die zaken wil doen... zodat hij steeds armer wordt... omdat de kapotte vergelder geen geld maakt. De vergelder maakt geld door uitschakeling van de tussenhandel. Ja, maar... Aha. Hij berekent de waarde van wat erin gaat zeer nauwkeurig en betaalt ja. uit. Maar hij moet gevoed worden door een verkooporganisatie. Dat spreekt. Ik raad u aan om uw papieren eens goed te lezen. U krijgt één week om uw zaken te regelen, want anders zult u worden aangepakt. Oh, goedendag. Oh. Intussen was Tom Poes op de stoep van Bommelstein gaan zitten... en hij onderzocht de vergelder van alle kanten... terwijl Joost afkeurend toekeek. Kijk, er zit een gleuf in de zijkant en daar zit een gebruiksaanwijzing in. Daar zie ik het nut niet van onder deze betreurenswaardige omstandigheden. Ik maak u attent op dat heer Olivier verdwenen is... en dat ik de politie ga opbellen, jongeheer. Een goed idee. Dan uh, ga ik met dit koffertje naar de krant. Ik heb misschien meer aan de krant dan aan de politie... Brigadier Snuf dacht dat de vergelder gesmokkeld was of zo. Er is iets verdachts aan deze machine. En ik kan heer Olly het beste helpen door zoveel mogelijk over het koffertje te weten te komen. Heer Bommel liep op dat moment weer op straat, maar hij voelde zich lang niet op zijn gemak. Hij had zijn kraag opgezet en keek uit zijn ooghoeken naar de voorbijgangers. Op klaarlichte dag ben ik ontvoerd. Een uitvinder die onbekend wil blijven zodat hij een eerlijk heer laat zorgen voor zijn verdacht koffertje... dat met geld gevoed moet worden. Ik heb me in een wespennest vol haken en ogen gestoken... waar Tom Poes bij was. En nu ben ik zelfs bang voor de politie. Het is heel vreselijk. Het was geen wonder dat heer Ollies anders zo onbevreesd gemoed door angst geteisterd werd... en dat hij erg schrok toen hij op de schouder werd getikt door de agent Schenkel. Meneer Bommel, uh, uh, uh. u wordt gezocht wegens een ontvoering. En u kunt beter even meegaan naar het bureau, lijken, uh. Want commissaris Bas wilt u even spreken. Dat is sterk. Oh, okay. Een half uur geleden kregen we een telefoontje uit slot Bommelstein ja? dat je ontvoerd was. Oh. En nu ben je al gevonden? Ja. Wat is dat voor een onzinbommel? Uh, uh, ben je nou ontvoerd of niet? <laughs> ontvoerd? Ja. <laughs> ja. Nee, dat, dat wil zeggen... Nee, nee. bedoel ik. <laughs> nee, nee, nee, helemaal niet. Het komt uh, alleen maar omdat ik uh, bezig ben zaken te doen... Uh, die uh, onbekend willen blijven. Zodoende ben ik even naar een uh, advocaat gebracht. Uh, uh, gegaan, als u uh, begrijpt wat ik bedoel. Terwijl ik de zaak niet begrijp. Maar ik heb een week de tijd om hem te regelen... voordat ik word aangepakt, omdat er... Een ...een addertje in het wespennest zit. Waar heb jij het over? Nou... Wat is dat voor een verdachte zaak... ...die onbekend moet blijven? Uh, je kunt het beter opbiechten, Bommel. Ja. Wat is er aan de hand? Uh, huh? uh, nee, niets. Ni niets aan de hand. He heel, uh, heel gewoon. Uh, een kwestie van uh, bijvoeding. Wat geld, hmm. Anders wordt er gewaarschuwd. Zodat ik dat even moet regelen. Draait. Huh? Je kunt mij geen oren aan naaien, Bommel. Er is iets mis. Maar je kunt niet naar huis gaan, Oh, oh. als je maar weet dat je in de gaten wordt gehouden. Ja, ik weet het. W was hij nou ontvoerd of niet? W wat denkt u zelf, commissaris? Weet ik veel, snuf. Hij vertelde een verhaal zonder kop of staartje kent dat maar. Ja, ja, ja. Er was één ding dat me ergens aan herinnerde. Oh? Hij had het over een zaak die onbekend moet blijven en die moet worden bijgevoed met geld. Dat moet het apparaat zijn dat ik gezien heb. En dat heeft iets met de gestolen uitvinding van professor Sikbok te maken. Daar verwet ik mijn pen onder, commissaris. Heb, heb je daar bewijzen voor? Nou... Uh, Niet? Dan kan je beter een oogje in het zeil houden. Tom Poes was met de vergelder naar de verslaggever Argers op de krant gegaan... en vertelde hem van heer Bommels verdwijning en wat hij wist over het apparaat. Raar... Maar het herinnert me aan een persconferentie. De een of andere geleerde zeurde daar over een gestolen uitvinding die ook iets met geld te maken had. Dat moet ongeveer een jaartje geleden zijn. We zullen eens kijken in het archief. Hier heb je het. Diefstal van een belangrijke uitvinding bij de ICM. Assistent verdwenen, grens wordt bewaakt. Juist, ja. Nou weet ik het weer. Die uitvinding was een omwenteling van het geldwezen hier op aarde. Ik geloofde er toen niks van, maar nou ga ik toch eens kijken. Waar ga je naartoe? Naar de prof waar die diefstal gebeurd is. Er zit nu een mooi artikel in. Oh. En van Bobbels Verwijning maak ik een cursiefje. Kom maar mee. Een eindje buiten de stad was een doelmatig gebouw zonder ramen opgetrokken... waarvan niemand wist waarvoor het diende... Maar de verslaggever reed er zonder aarzelen naartoe en parkeerde zijn wagen bij de ingang. Hier werkt die prof. Ik zal hem over zijn uitvinding laten praten en jij vraagt of hij je geldkofferje kan repareren. Hmm. Professor Siegbok. Ei, ei. Gekend me dus. Ach ja, enige bekendheid kan men mij niet ontzeggen. Ik ben dit jaar voorgedragen voor de Nobelprijs. <laughs> maar goed, jullie zijn van de klant, begrijp ik. Precies. Ik hoorde dat uw gestolen plannen nog steeds niet gevonden zijn. Dat interesseert onze lezers natuurlijk. Het gaat tenslotte om een belangrijke ontdekking die de wereld zal veranderen. Eh, waar gaat het eigenlijk over? Een verstandige vraag. Ik moet natuurlijk nog geheimhouding betrachten. Maar aan de andere kant is een weinig publiciteit wel op zijn plaats. Kom, ik zal u een kleine demonstratie geven. Kijk. Hier heb ik het aandeelbewijs van de Rommeldamse aardgasindustrie. De beurswaarde is 84 florijnen. Uh, uh, kunt ge me volgen? Ja. Goed. Maar nu is de vraag, wat is de werkelijke waarde? Ja, ja. Om dat te weten doe ik het aandeel in mijn computer. Ja. Tans wordt de vraag naar gas onderzocht. Ja, ja. Mijn computer is niet alleen maar een rekenmachine, mijn heren. Ik heb hem gecombineerd met slimme werktuigen van de micro-elektronische robotiek. Dus daardoor kan ik analyses en voorspellingen doen. Zoals u hier ziet, is de vraag naar gas vrij groot. Maar de voorraad raakt natuurlijk op en zoiets drukt de waarde van het aandeel. Begrijpt u wel? Zoiets drukt de waarde van het aandeel. Ja. En hier... ...wordt het aanbod getoond met elektronische informatie over aardlagen, druk en samenstelling. En u ziet dat de voorraad veel minder snel afneemt dan men weet. Aardig, waar? Interessant. Maar uh, wat is nu de waarde van het aandeel? Aan het einde van deze gang zal ons de werkelijke waarde van het aandeel getoond worden. De echte waarde is 412 florijnen. U begrijpt wel dat het van grote betekenis is om dat te weten. Nou, en of, dat wordt een hoofdartikel. Bedankt, prof. Ik weet genoeg. Ei, daar heb ik te veel gezegd. Die klantenschrijver gaat misbruik maken van mijn demonstratie. Ik moet hem stoppen voordat hij aan het klikken staat. Dit wekt de portier en sluit alle deuren automatisch. Ik moet de aantekeningen van die schelm hebben. En jij, wat doe jij nog hier, vent? Ik hoor niet bij Argus. Nee, ik ben niet van de krant. Maar je bommel is verdwenen. Die kent u toch nog wel? Ik ben bang dat hij ontvoerd is omdat hij de vergelder heeft. Vergelder? Uh, ik bedoel dit koffertje. Als je er aan de ene kant iets ingooit... komt de waarde ervan er aan de andere kant uit. Maar het werkt niet meer. Merkwaardige omschrijving. Dat lijkt op... Maar kom, deze aluminiumdoos is een schertsartikel, wat moet ik ermee? Misschien kunt u hem repareren. Hij werkte erg goed, maar hij hield er ineens mee op en begon te zoomen. En daarna is heer Bommel verdwenen en toen dacht ik... Het dat... kan me niet schelen wat je dacht, je bent een brutale vlegel. Hm? Denk jij dat ik tijd heb jouw speelgoed te herstellen? Speelgoed? Speelgoed uit Taipan nog wel. Nee, maar... Adriaan! Ah, daar ben je. Pak die verslaggever zijn boekje af en wijs deze twee lummels dan de deur op grondige wijze, Adriaan. De proef was nogal uit zijn hum. Hij wilde eigenlijk niet over zijn uitvinding praten, maar intussen heeft hij een interessante demonstratie gegeven. Die zal de lezers te de denken geven. Aandelen die vijf keer zoveel waard zijn als de beursnotering. Een mooi stuk met grote koppen, je weet wel. Jammer dat ik mijn notities kwijt ben. Maar ik red me wel. Hm, leuk voor jou, hoor. Maar de vergelder is nog steeds kapot. Alleen ga ik nu wel zo langzamerhand snappen wat er aan de hand is. Ik ben bang dat hier heer Olly lelijk in de knoei zit. Dat begon heer Bommel ook te vrezen. Vooral nadat hij het contract eens had bestudeerd. Zaak in laten schrijven, financiering regelen, patent aanvragen. Oh, het hoofd loopt me om, terwijl ik nog haast niets verdiend heb zodat ik nu wel begrijp waarom eerlijke zakenlieden zo vaak gaan staken. Maar misschien zullen ze me op het gemeentehuis wel helpen. Maar dat viel tegen. Toen hij naar veel gevraagd bij loket 28 kwam en ze zorgen uiteenzette, schudde de dienstdoende ambtenaar het hoofd. Zaak inschrijven? Mits schaders aanvragen? Dat is een geschuffeld geval met een breed complicatiepatroon. U moet hiernaast zijn, bij loket 29. Ja, maar ik... Het uh, gaat om het inschrijven van de zaak die ik u daarnet al bij loket 28 heb uitgelegd. En uh, de machine die erbij hoort. Uh, u weet wel, de vergelder. Voor het inschrijven van een zaak ja? moet u bij de Kamer van Koophandel zijn. Ja, maar... De patentaanvraag kan in behandeling genomen worden. Maar ja? het vergt wel een ja. ruime inlevingstijd maar... omdat het een breedschalige materie betreft. Er is haast bij. Ik heb maar een week. Het zal enige tijd in beslag nemen. Uh, uh... Onderzocht zal moeten worden of er al een gelijksoortige uitvinding existeert. Eveneens zal moeten worden nagetrokken ja. of de aanvraag bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven ja. en zo ja. Ja, ja, op... ja maar, maar, maar het moet vlug omdat het een zaak op leven en dood is. Zodat ik last van de warmte heb en, en niet meer slapen kan. Ik zal u noteren als een spoedgeval. Ah. Dat is dan 500 florijnen extra. Zo. Het totaal aan leeges bedraagt al dus. 2025 florijnen oh. en 74 cent. Oh. Contant voldoende. Om vijf minuten over vier kon mijn heer Bommel dodelijk vermoeid de Kamer van Koophandel zien verlaten. Hij had zich daar laten inschrijven zoals hem was opgedragen, maar dat had hem niet opgelucht. Ik ben aan het einde van mijn krachten en ook van mijn geld trouwens. Ik heb duizend betaald. En voor wat? Ik heb alleen maar een lege vergelder, die ik heb verloren... zodat ik hier met lege handen tussen de ontvoeringen loop. Heer Olly, ah. bent u niet ontvoerd? Uh, uh, nee, oh, op eigenlijk uh, een beetje, jonge vriend. Maar hoe kom jij aan mijn kostbare vergelder... waarvoor ik vreselijke gevaren heb doorstaan? Gevonden in de oude schicht. Huh? En die staat op de parkeerplaats om de hoek. Oh, Weet u wat? Laten we naar een rustig café gaan, dan kunnen we praten. Dat deden ze. En toen ze eenmaal gezeten waren, beschreef heer Bondel zijn beproevingen en vertelde Tom Poes wat hij gedaan had. Van die prof ben ik dus niet veel wijzer geworden. Maar ik heb hier opzij de gebruiksaanwijzing ontdekt. De vergelder betaalt wat iets werkelijk waard is. Dat is natuurlijk reuze handig als je in antiek handelt of in auto's of, of in schilderijen of zo. Ja, ja, handig. Maar, maar wat moet je doen als die leeg is zoals nu? Ik kost me handen vol geld eh, en hij werkt niet. De vergelder moet gevuld worden. Maar u moet er geld in doen, dan werkt hij weer. Deze woorden trokken de aandacht van een gast die een eindje verderop zat. En die nu wat ging verzitten om beter te kunnen luisteren. Wat u nodig hebt, is een goede verkoper. Oh. En geld natuurlijk, om in het koffertje te doen. Nogal veel, want het gaat juist om de grote zaken. Ja. Hoe het precies werkt heb ik nog niet gelezen, maar er is heel wat mee te verdienen. Heel wat te verdienen, ja, ja, dat zal uh -huh. wel. Al weet ik niet hoe, terwijl het me bedrukt dat ik geld in dat ding moet doen, alsof ja. het eraan zit. En die goede verkoper zou ik natuurlijk zelf zijn, als ik niet bang was voor mijn ijzeren gestel. De gast, die bij de politie bekend stond als Joris Goedbloed, had genoeg gehoord. Hij stond op en zocht bij de kapstok de meest geklede jas uit. Wat ik niet begrijp is hoe je iets verdienen kan als je er eerst veel geld in moet stoppen... zodat je alleen je eigen inleg terugkrijgt. Dat zijn toch geen zaken? Misschien kan ik helpen, hè? Hoorde ik goed dat je een verkoper zoekt. Dat betreft uh, want ik ben de beroemde verkoper George Bigbus... ...die de friet, de hamburgers en de onverbiddelijke bestsellers op de markt heeft gebracht. Oh. Ik doe alleen grote zaken ah. en ik zie wel wat in deze vergelder. Oh, dat is, uh, dat is uh, prettig, uh, wat jij, jonge vriend. Uh, oh, gaat u toch zitten, heer uh, Bigbus... Hm. Kent u de vergelder dan? Ja. Ik dacht dat het een nieuwe uitvinding ja, was. Nieuw, zeer nieuw. Mm. Het kan mij niet nieuw genoeg zijn. Mm. Dat is het geheim van mijn succes. Mm -hmm. Ik ruik iets nieuws. Ik verdiep me erin totdat ik het van binnen en van buiten oh. ken. En dan gooi ik het op de markt. Op die manier regent het orders. Oh, oh. Ik werk niet als ik dag geen ton omzet, zie. u. Jongen, wa wat toevallig dat ik u net tref. Dat is het geluk van de bommels. Uh, uh, kom, jonge vriend, we gaan nu naar de bank om de vergelder te vullen. Als meneer Bikbus dan morgenochtend op Bommelstein komt... Uh, kunnen we zaken doen. Ik begin nu weer wat in de vergelder te zien. Allicht zou ik een foutje maken als ik persoonlijk ging verkopen... terwijl ik er niets van weet. Nou ja, ik weet er natuurlijk alles van... Vooral als ik de gebruiksaanwijzing eens een keer helemaal uit heb gelezen. Maar daar krijg ik eigenlijk nooit tijd voor. Zeg nu zelf, jonge vriend. Daarom is het prettig om iemand te ontmoeten die er verstand van heeft. Hm, ik vertrouw die verkoper niet zo erg. Hij lijkt op een oplichter die we vroeger eens ontmoet hebben. Hm? En daarom begrijp ik niet dat u al dat geld van de bank hebt gehaald. Onzin. Als zakenheer voel ik heel fijn aan wie ik vertrouwen kan en wie niet. Oh. Jij bent heel anders. Jij houdt niet van zaken doen. Dat merkte ik heus wel toen ik je mooie baan bij de frieten aanbood. Maar ik ben niet langer boos op je. Nu je hebt uitgelegd dat ik gewoon maar veel geld in dat koffertje moet doen... om het te laten werken. En nu ik een verkoper heb die een... Ton per dag kan verdienen kan bij niets meer gebeuren dat lijkt me anders nog wel makkelijk ja als hij met uw geld op de loop gaat ik heb een list bedacht om hem in de gaten te houden zodat hij daar niet vandoor kan gaan jij gaat met hem mee als leerlingverkoper <middels> Toen de beroemde verkoper George Bigbus de volgende morgen door Joost werd binnengelaten, zat heer ah. Bummer al op hem te wachten, terwijl Tom Poes er humeurig bij stond. U bent mooi op tijd. De, de vergelder staat al klaar, want de jonge vriend hier heeft mij de knop gewezen waarop je moet drukken om hem met geld te vullen. Zoveel moeite had u niet hoeven doen. Ik ken alle cure van dat ding. Als u mij het koffertje gegeven had, zou ik het geld zonder enige moeite op de goede plek hebben opgeborgen. Dat zou wel. Op welke knop zou u dan hebben gedrukt? Op de goede, natuurlijk. <tus> het is zaak om het knoppensysteem met gevoelige vingers te bedienen... omdat men anders een storing in het plenum kan veroorzaken. O Peculia Morris. Ah, zoals wij Latinisten zeggen als wij ons geld opbergen. Maar waar bemoeit u eigenlijk mee, jongske? Uh, uh, uh, uh, hij wil het vak graag leren. Uh, daarom uh, gaat hij met u mee als leerling. Oh, wat gezellig. Ja. Dan kan hij mooi het koffertje dragen, zodat ik de handen vrije bij het verkopen. Ja, en wanneer uh, gaat u met het verkopen beginnen? Er moet geld in het laatje kopen, want de frambozen zijn alweer een kwartje opgeslagen. Ik begin onmiddellijk. Ah, als u hier even uw handtekening zet, wordt ja. uw verkoper op een basis van 10%. ...mits schaders Een onkostenvergoeding natuurlijk. Ja. Ik had gedacht uh, duizend foreinen per dag... ...voor een passend voertuig, hotelkosten, maaltijden en dergelijke. Zoveel? Het is weinig. U moet bedenken dat ik dagelijks een ton pleeg om te zetten... anders begin ik er niet aan. Een ton per dag, dat uh, maakt natuurlijk veel goed... ...maar ik vind duizend veel geld. Een weekproeftijd. Uh, als het u niet bevalt, kunt u er altijd weer van af. Uh, Daar ondertekenen graag in twee keer. Uh, zo. Uh, yeah. Juist, dank u. Er wordt gebeld, dat zal de limousine zijn. Oh, Neem het koffertje, baasje, we gaan aan het werk. Zo sprekende zette hij zijn hoed op en schreeuwde naar de hal. Gevolgd door heer Olly, die zorgelijk zijn exemplaar van het contract doorlas... en door Tom Poes, die met tegenzin de vergelder droeg... Excuseer, heer Olivier, hier is een persoon met een huurauto. Het voertuig is hier besteld, zegt hij. En met uw goedvinden vraagt hij 10.000 florijnen als borgsom. De heer Bigbus nam achter in de automobiel plaats en Tom Poes volgde hem met de vergelder. De autoverhuurder regelde intussen de borgsom met heer Bommel en daarop gleed het voertuig geruisloos de heuvel af. Het is vreselijk. Wat een geld men moet uitgeven als men wil gaan werken. Ik voor mij geloof niet in vergelders als u mij toestaat. He? Eerst patat en nu dit. Houdt u mij ten goede? Maar zo'n koffertje lijkt me maar een vreemde zaak. Ah, hou op. Vandaag verdien ik een ton. Dat heeft de heer Bigbus mij verzekerd. En ik heb een echt contract waar zijn naam op staat. Wat een zorgen. Men moet zich tegenover het personeel groot houden... ...want het ligt me zwaar op de maag... ...terwijl het zwaard van zwederkoren me boven het hoofd hangt. Het is maar goed dat zo'n verkoper dagelijks een kapitaal gaat verdienen... ...anders zou het er slecht voor me uitzien. En Tom Poes houdt er een oogje op. Dat is een veilig idee. Maar soms denk ik wel eens dat hij haast even slim is als ik... ...al is hij nog jong. Of zou hij te jong zijn? Nadat de autoverhuurder in de stad was afgezet... ...gaf de beroemde verkoper Tom Poes opdracht om naar het nieuwe popkwartier te rijden. Daar zijn zaken te doen. Platen en videotapes en al dat soort gerief waar beschaafde jonge lieden recht op hebben. Hm. Maar wat komt in de top 10 en wat is onverkoopbaar? Kijk, dat zullen alle verkopers graag willen weten. En daarom is onze vergelder voor hen een uitkomst. Hm. Daar zit wat in. Maar hoe maak je dat die lieden duidelijk? Dat zal ik u leren. Stop hier maar bij het videocentrum en ga mij dan even aandienen, Wildge. Dan zal ik u laten zien hoe men een verkoop tot stand brengt. Goed. Ik, ik wil het koffertje voor alle veiligheid meenemen. Het, het staat nog achterin, op de grond naast u. Wat betekent dat? Vertrouwt ge me soms niet? Ik zou... Hij wierp de uitstappende tompoes zo'n koude blik toe dat deze getroffen bleef staan. Daardoor zag hij niet dat Big als al van onder de voorbank een gelijkvormig koffertje tevoorschijn trok, dat de autoverhuurder daar op zijn verzoek had neergelegd. Ik zal vanavond mijn beklag doen bij onze werkgever. Oh, stop! Tom Poes draaide zich terug, maar dat hielp natuurlijk niet. Het enige wat er gebeurde was dat zijn koffertje door de wilde beweging opensprong en een regen van gereedschappen om zich heen verspreidde. Hij begreep met een schok dat zijn leermeester hem een timmerdoos in plaats van de vergelder in de handen had gedrukt. Houd de dief! Doe dan wat! Houd de dief! Uh, welke dief? Uh, bedoel je die meneer die daar net wegreed? Ja. Uh, wat heeft hij dan wel gestolen? Hè? Uh, je, met je soms of zo. Ne, ne, dat is geen meneer. Dat is een dief en een oplichter. Een die slee is een huurauto en daarin ligt mijn koffertje. Hij heeft het gestolen. Dat, dat, dat, je koffertje legt toch hier op straat. Je moet goed kijken voordat je zulke lelijke dingen zegt. Ik ben een suffert. Nu heeft die schurk van een bigbus de vergelder gestolen. En ik dacht nog wel dat ik slimmer was dan heer Olly, maar ik, ik ben haast even erg als hij. Het enige verschil is dat ik het weet en hij niet. Maar daar vergist hij zich toch in. Over de Achterlandse Slingerweg kon men de oude schicht stadwaarts zien rijden. En een scherpe opmerking zou het binnensmonds geprevel van de bestuurder hebben gehoord. Ik ben te goed van vertrouwen. Een kostbare uitvinding als te vergelder kan men niet zomaar aan een onbekende meegeven. En Tom Poes is toch eigenlijk nog te jong om er toezicht op te houden. Zodat ik dat persoonlijk moet gaan doen. Dat voel ik heel fijn aan. Als ik maar wist waar hij is... Scherp uitkijken en op het geluk van de bommels vertrouwen. Dan, uh... Helaas, door zijn diepe gedachtegang lette hij niet op waar hij was. Zodat hij de slingerwegse achterpoort inreed zonder scherp uit te kijken. Oh. En daardoor raakte de kap van zijn wagen lelijk beklemd tussen het metselwerk aan weerszijden. De grote verkoper Big Bus stuurde zijn automobiel op snelle wijze door de stad. Terwijl hij voldaan glimlachte. Een ochtend van bevredigend zaken doen. Een eigenaardig valies vol geld verdiend... en een fraai voertuig om in te rijden. Lux emergo, zeiden de oude reeds als de keizer werden. En nu de stad uit, zonder op te vallen. Eens kijken. De achterpoort lijkt me de aangewezen uitgang. Met deze gedachte ronde hij op gierende banden een bocht... Maar omdat hij iets te laat zag dat de doorgang verstopt was, rende hij scherp. En stapte uit onder het mompelen van een antieke verwensing. Sapienti, zat. Niet maar, heer Bikbus. Dat is toevallig. Ik was juist op weg naar u toe, heer Bommel. Ah. Want ik heb vanmorgen zaken genoeg gedaan. Oh, uh, dat is vlug. Hebt u nu die ton al verdiend? Ton? Wat bedoelt u? Ik bedoel, de ton die u dagelijks omzet, omdat u er anders niet aan begint. Dat zei u toch? Het zou me wel goed uitkomen, want Joost heeft om salarisverhoging gevraagd. Ik moet mijn jas nog laten stomen en vanochtend kreeg ik een kruideniersrekening die mij zwaar op de bankrekening ligt, als u mij kunt volgen. Het is hier te smal om onopvallend te keren. Dat zou ontaarden in de grove vlucht die mij in films altijd zo tegenstaat. Nee, hier wordt een streep door mijn rekening gehaald. Een ton. Hij keerde het koffertje ondersteboven en drukte op de knop die zich in de bodem bevond. Nu klapte het luikje open waardoor het apparaat gevuld kon worden... en het geld dat heer Orly er die ochtend in had gedaan kwam naar buiten fladderen. Hier is mijn uh, ochtendomzet. Ah, ah. Uh, slechts een halve ton, zoals u zult begrijpen, als u even de helft van een dag berekent. Verminderd met 10% voor mij, zoals afgesproken. De rest is voor u. Het uh, uh, uh, uh, is niet helemaal wat ik verwacht had. Uh, maar het uh, helpt mij even uit de brand, want ik moet nog zeep kopen. Omdat Joost het vertikt om het oude stukje op het nieuwe te plakken. Zodat het langer mee kan, uh, als u begrijpt wat ik bedoel. Het uh, doet me genoegen dat u tevreden bent. Morgen begint het echte werk. U zult staan te kijken van de afrekening. He. Morgenavond. He. Wat vreemd dat ik Tom Poes helemaal niet heb gezien. Waar zou die zijn? Tom Poes stond op dat moment voor het gebouw van de Rommeldamse Courant... waar hij al tobbend terecht was gekomen. Van George Big Bus en zijn wagen had hij geen spoor gevonden. En om zijn zinnen te verzetten, stond hij nu het ochtendblad te lezen. Hmm. Werkelijke waarde van gasaandelen is vijf keer zo hoog als beurswaarde... Onze economische medewerker is erin geslaagd een blik te slaan... op de geheime apparaten waarmee de ICM werkt. Een run op de beurs wordt verwacht. Wat zeg je van mijn artikeltje? <laughs> niet gek, hè? Hm. Professor Sikbok zal het niet zo leuk vinden dat je zijn geheimen in de krant hebt gezet. Wat zei je baas ervan? Van? Oh, toen hij mijn stukje had gelezen heeft hij op de beurs alle gasaandelen opgekocht. En daardoor staan ze nu op hun werkelijke waarde. Hm? En ik? Ik ben benoemd tot economisch medewerker. Oh. Een mooie promotie. Hm. Al is mijn salaris hetzelfde gebleven. Maar het aardigste vind ik toch dat ik die prof te pakken heb kunnen nemen. Hij zal wel kwaad zijn. Het was echter niet Sikbok die kwaad was. De geleerde stond in zijn zacht zachtzoemende werkruimte onbewogen de krant te lezen. Het was de ICM-directeur Steenbreek die hem met ingehouden drift naderde. Ik hoop dat u staat te schamen, professor. Hm? U hebt hier een gebouw ter beschikking gekregen dat een vermogen heeft gekost. Uw apparatuur is onbetaalbaar. En u kunt nu eens uw mond houden tegen de eerste de beste verslaggever. Nou, nou. De ICM heeft daardoor een schade van miljoenen geleden. Hey, ei, ei. Val niet over een paar centen waarde, heer. Uw schade wordt vlug genoeg ingehaald als we hier kunnen gaan werken. Degene die hier schade leidt, ben ik. Mijn plannen zijn gestolen en ik dool in ledigheid door mijn uitvinding. Wanneer gaan we beginnen? Dat wens ik te weten. Zeer binnenkort. Vanavond nog wordt de aansluiting met Zurich tot stand gebracht. Mm. Daar liggen, zoals u weet, de gelden mm. van de beschaafde wereld in kluizen opgetast. Mm. Zodat we dan voort kunnen. Yes. <laughs> Morgen treden we in de openbaarheid en daarbij hopen wij op uw medewerking. Yes, yes, yes. Maar er is een hinderlijke kleinigheid. Mm. Wat nu weer? Er is bij de overheid een patentaanvraag gedaan voor hoe vergelderen. Een apparaat dat hetzelfde behoogt als uw uitvinding. Dat moet op uw gestolen plannen berusten. Oh. En weet u wat eigenaardig is? Nee, de aanvraag is gedaan door de heer Bommel. OPP bedoel ik. Dan moet hij onder één hoedje hebben gespeeld met de dief. Zijn de schurken gearresteerd? Nog niet. Oh. We kunnen OBB beter in de gaten nee, houden nee. totdat hij contact opneemt met uw voortvluchtige assistent. Juist, juist. Hier zit meer achter. Ja. Het moet een van de rachfijne spelen van OBB zijn. Tom Poes was intussen een eindje meegelopen met de journalist Argus. Hoe is het met dat rare koffertje van jou? Um, is het nog steeds stuk? <laughs> Sickbok had er niet veel verstand van, hè? Um, ik geloof dat hij daar meer verstand van heeft dan hij zelf weet. Het was trouwens niet kapot, alleen maar leeg. En nadat heer Olly het weer met geld gevuld had... is het gestolen door een oplichter die zich George Bigbus noemt. Wat een gedoe om zo'n Nou, Daar zit geen stof voor een artikel in. Dan heb ik toch de prof en computer liever. Groter en duurder, hè? Daar houden we onze lezers van. Hm. Morgen wordt er bijvoorbeeld een echte demonstratie van zijn machine gegeven... voor een paar internationale uitgevers en voor de pers. Reken maar dat ik daarbij ben. Je kunt die fabriek van hem beter ook een vergelder noemen. Net als het koffertje. Dat zal je morgen zien als hij die demonstratie geeft. Het is allemaal wat groter, maar... Ik... Hij zweeg plotseling. Want bij het passeren van een restaurant... zag hij tot zijn verrassing de gezochte verkoper... Pikpus achter een verzorgde maaltijd zitten. Hier moet ik wezen. Mijn vergelder is hier. En tot verbazing van Argus... rende hij naar de ingang van het etablissement... Daar merkte hij dat hij niet de enige was die de heer Bigbus zocht. Een paar zwaar gebouwde figuren hadden net voor hem de hal van het restaurant betreden en bewogen zich met schommelende tred in de richting van de eetzaal. Tom Poes hield zich dan ook wat op de achtergrond, waar hij een goed uitzicht op de tafelende meesterwerkoper had. Deze had net afgerekend en hij maakte zich gereed om waardig op te staan... toen er twee zware handen op zijn schouders werden gelegd. Wat, wat, wat betekent dat? Beter even rustig meegaan. Laat me onmiddellijk los, of ik roep de uit. Vergelder zoent raar, is leeg en werkt niet. Dat vindt baas niet prettig. Beter even meegaan en praatje maken. Dat is brutaal. Een ontvoering op klaarlichte dag. En het gaat om de vergelder. Dit is precies wat er met de heer Olly gebeurd is. Ik moet zorgen dat ik ze niet uit het oog verlies. Nadat heer Pommel had vastgesteld dat Tom Poes geen toezicht meer hield op zijn verkoper... waren zijn gedachten steeds topperiger geworden. Zodat hij tenslotte eenzaam en te vroeg in de kleine club zat. Maar gelukkig kreeg hij gezelschap van de burgemeester... die de raadszitting er snel had doorgehamerd. Mavond. ja. Wat is dat wommel? Bin je lekker? Dat is het niet. Het is de toestand. Het verval, bedoel ik, waar ik als zakenheer hard in werk. Terwijl ik tegengehouden word door trage ambtenaren, zodat ik niets kan doen. Het is toch wat. Kijk, ik heb een geweldige uitvinding gedaan. Gekregen, bedoel ik eigenlijk. Daar vloeit geld uit. Maar ik ben er ongerust over, omdat mijn verkoper daarmee op stap is. Zodat ik er misschien kwijt ben, als u begrijpt wat ik bedoel. Tom Poes was achter op de auto gesprongen waarin de heer Bigbus vervoerd werd. Omdat hij op die plek weinig houvast had, was hij blij toen het voertuig in een nauwe steeg tot stilstand kwam. Terwijl de beide ontvoerders met hun prooi en het koffertje in een bouwvallige woning verdwenen, dook hij weg in de schaduw. Ze zijn vast naar boven gegaan. Dat daar zijn de enige ramen die verlicht zijn. En tussen deze beide huizen is een brandtrap. Dat treft mooi. Prettig dat u zo vlug kon komen. Mijn naam is Zwedenkoorn, advocaat en procureur. Ik vertegenwoordig de buitenlandse uitvinder van dit koffertje en ik ben niet tevreden. De zoomtoon die het uitzendt duidt erop dat het leeg is. Waar is het geld dat er om 9 uur 15 in zat, volgens mijn gegevens? En wie bent u? Ik ben George Bigbus, de vertegenwoordiger van de heer Bommel. Kijk, hier is het contract dat ik met hem gesloten heb. Waar is het geld dat er vanmorgen in zat? Ik wens een duidelijk antwoord. Vandaag heb ik hard gewerkt aan het leggen van... Het is dus zoals ik vreesde. Bommel heeft de vergelder afgestaan aan een bedenkelijk figuur. Ik zal hem morgen onderhouden. En wat u betreft, eigenlijk zou ik u door het valluik in de rivier moeten afvoeren... Maar men mag geen eigen rechter spelen. De wet is daar heel duidelijk in. Laat me niet even uit. Ik ga naar huis. Bewaak de zaak hier goed en hou het luisterapparaat afgestemd. De vergelder blijft hier. Doe geen moeite. Maar reeds werd hij bij de kraag gevat en krachtig buiten geworpen... terwijl zijn gastheer de lichten doofde en het tweetal volgde. Enige minuten lag het zoldervertrek donker en verlaten in het paanlicht... dat door een venster naar binnen scheen. Toen werd het raam opengeduwd en Tom Poes klom vanaf de brandtrap naar binnen. Zonder aarzelen liep hij op de vergelder af. En omdat hij de gebruiksaanwijzing goed in het hoofd had, draaide hij de hoofdknop twee slagen om... en drukte vervolgens op knop U, die op de zijkant naar buiten sprong. Zo, nu zendt hij niets meer uit als ik me niet vergis. Gauw weg met dit koffertje, voordat die krachtfiguur komt kijken. George Bickbus werd uitgelaten, zoals meester Zwedekorn had bevolen. en lag nu gekneust in de nauwe steeg, waar het maanlicht vreemde schaduwen wierp. Altijd dat wantrouwen. Ik, arme. malus pessimus, zoals wij Latinisten tegen miskende tobbers zeggen. Zelfs mijn belegen sigarettenpijpje ben ik in de malevolentia kwijtgeraakt. En het enige wat me rest. ...is mijn aandeel in het vergeldersgeld. Het is niet dat het had kunnen zijn. Maar aan de andere kant, als het goed wordt aangebend... Wacht eens. Daar komt iemand de brandtrap af. Als dat een leerling niet is. Wat een verrassing. Ik had niet gedacht u weer te zien. Die gaat er met de vergelder vandoor, dacht ik... ...toen ik u met het koffers in de menigte zag verdwijnen. Kijk eens aan. Dat is het toppunt. Jij hebt de vergelder verwisseld met een timmerdoos, en daarna... Maar eerlijk duurt het langst, en daarom komt ge me nu het koffertje terugbrengen, nietwaar manneke. Inderdaad. Ach, laten we geen grapjes maken. Hier zit ik, geheel berooid, terwijl... <laughs> Onzin. Toen ik deze brandtrap afkwam, zat jij het geld te tellen dat je van heer Olly gestolen hebt. Jij denkt dat je slim bent, maar je bent veel dommer dan je zelf weet. Wat heb je aan die paar centen terwijl je op een eerlijke manier heel veel had kunnen verdienen? Hoe kan men eerlijk iets verdienen met dat doosje nog wel? Morgen wordt er een demonstratie gegeven van Sickbox Computer. Je weet wel dat grote gebouw dat vol met apparaten en machines staat. En dat de juiste waarde van de dingen berekent. Daar komen een paar internationale uitgevers die er geld in gaan steken. En als jij nu echt slim was zou je hebben begrepen dat dat geweldige gebouw en dit kleine koffertje eigenlijk... Euh, nou ja... Ik sukkel. dimension absurdus. Dat ik dat niet eerder begrepen heb. Het is nog niet te laat. Alsjeblieft. Hier heb je de vergelder. En gebruik hem goed. Heer Bommel had met de burgemeester in de kleine club gegeten. En dat gaf hem de gelegenheid om de moeilijkheden van een moderne zakenman grondig te behandelen. Het had hem erg opgelucht. Maar de magistraat maakte een vermoeide indruk. Morgen heb uitslapen. uitslapen. Dat herinnert mij eraan. Ik heb een uitnodiging voor de een of andere computerdemonstratie morgenochtend. Hier heb je mijn kaartje, Bommel. Net iets voor jou. Zal je zinnen verzetten? Alweer een computer. Voor een druk bezet zakenheer is het duidelijk dat de hele wereld uit die dingen bestaat. Zodat overal narigheid is, als men begrijpt wat ik bedoel. Topus! Ik heb me erg ongerust over je gemaakt. Waar was je toch? En waar is heer Bigbus en de vergelder? Alles is in orde. Ah, er waren een paar moeilijkheden, maar die zijn opgelost. Bigbus heeft de vergelder en hij gaat er morgen hard mee werken. Maar, maar het ja. zou wel goed zijn als u er een oogje op hield als wij morgen nou in het computercentrum van Sickbox zouden kunnen komen? Nou, dat kan. Ik heb net een uitnodiging voor dat centrum gehad. Ah. Ik heb er niet veel zin in, terwijl ik mijn plicht als harde werker ken... zodat ik met je mee zal gaan om mijn verkoper in het oog te houden. De volgende morgen zat heer Orly aan zijn ochtendpap uh. over zijn zaken te denken... toen Joost de post binnenbracht. Een brief van het Stadhuis met u wel nemen. Ah, ja, van dorknoper. Oh, het patent voor mijn vergelder is in orde, schrijft hij. Of ik maar wil betalen. Ja, ja, dat patent is natuurlijk prettig met het oog op heer Zwedenkoren. Die laat mij ontvoeren waar ik bij sta, zodat ik in angst door het leven ga, zolang ik geen patent heb. Het zakenleven is vreselijk, Joost, overal loer, gevaren. het is verschrikkelijk duur, zodat ik mijn hele tegoed bij de bank heb opgeteerd en ik een stukje moet verkopen. We moeten bezuinigen, geen port meer, Joost. Hier is nog een brief, van de bank. Ah, Nee, maar wat is dat nu toch aardig? Daar schrijft me die bank hier dat mijn tegoed door verstandige beleggingen in de laatste drie maanden verdubbeld is. Ha, wat zeg je daarvan? Mijn gelukwensen, heer. Olin. Ja, Och ja. Geld speelt geen rol als men het heeft. Maar um, voor een eenvoudig iemand um, soms um, verstout ik mij over de opslag te denken die u mij beloofd heeft. En uh, nu we toch over geld spreken... Uh... Ah, natuurlijk. Vanmiddag, als ik terugkom van het zaken doen... dat me de spuigaten uitloopt naar mijn verstandig beleg. Na het ontbijt kwam Tom Poesheer Olly Halen... voor het bezoek aan het computercentrum. Daar kan Bigbus zaken doen. Ja, ja. Maar we moeten opletten dat hij er niet mee doorgaat. Och, o opletten kan geen kwaad. Maar toen ik vannacht van de zorgen niet kon slapen... dacht ik ineens dat werken heel slecht is... voor iemand die beter in stilte goed kan doen. En nadat de bank hier me schreef over de aardige rente... die hij bij mijn uh, rekening geschreven heeft... wist ik zeker dat mijn goede vader al dit zaken doen niet zou goedkeren. Nee, dat zou wel niet. Nee. Maar u hebt een contract gesloten dat u moet nakomen, anders... Ik, ik kom bij afspraken altijd na. Vooral als ik aan heer Zwedenkorren denk. Maar gelukkig heb ik vanmorgen bericht gekregen dat de vergelder is goedgekeurd. Een patent, als je begrijpt wat ik bedoel. En daardoor hangt die rechtenmeester wat minder uh, boven mijn hoofd. Heer Bommel wist niet dat meester Zwedenkoorn juist op dat moment in een helikopter boven hem passeerde... ...nadat hij zijn klant Toto Gisu van het vliegveld had gehaald. Het is een beetje riskant dat u gekomen bent. Zolang de papieren niet in orde zijn, ja. loopt u gevaar. Ja, ik moest komen. De Vergelder zwijgt sinds gisteravond. Knop is afgezet. Geeft alleen nog geroe-trillingen. Maar we zijn op koers. Trilling is hier dichtbij. Uitgevers hebben het moeilijk. Het is onmogelijk voor hen om te weten wat het publiek aardig zal vinden en wat niet. En daarom moeten ze afgaan op hun eigen smaak. Toen heer Bommel en Tom Poes het computercentrum binnenkwamen, was professor Sikbok net aan het hoogtepunt van zijn betoog. Als ze zich vergissen, blijven ze met een voorraad zitten onder het lijden van verliezen die hun einde kunnen betekenen. Wel niet. Achter de wanden van mijn vinding wordt alles doorgelegd, kwaliteit, vraag en aanbod... ...zodat er een verantwoorde schifting plaatsvindt. Kijk, ik druk op deze toets en alle uitgaven van dit najaar komen aan het licht. Boven zijn hoofd klapte een luikje open en een stroom boeken stortte in de trechter die zijn apparaat scheerde. De verkoopbare werken worden afgevoerd en op de markt geworpen terwijl de geldwaarde bij voorbaat wordt voldaan. Hier links, zoals u ziet. Niet verkoopbare werken, zoals gedichten, literatuur en beginnerswerk... vallen aan de zijkant in de verwerkingstrechter... en verdwijnen ondergronds automatisch in de pulpmachine. Alleen bestsellers komen in aanmerking... zodat uitgevers geen onnodige verliezen meer lijden. Heel aardig, maar veraardig, vrees ik. Oh. Waarom hebt u een heel gebouw nodig als hetzelfde in dit koffertje kan gebeuren? Hij legde de vergelder op de grond en draaide de hoofdknop drie slagen om... zodat er aan alle kanten knopjes en gleuven verschenen. Ook de omvang van het valiesje verdubbelde en verbrede zodat er een zacht gemompel uit de multinationale uitgevers opsteeg. Deze vergelder kan na behoefte iedere vorm aannemen. Hij bevat een combinatie van miniconen pipesters, alles in hypermicro-elektronica. Het aardige is dat hij hetzelfde doet als deze hoge leerde in zijn onbetaalbaar supermicro-laboratorium. Kijk, als ik nu dit boek neem... ...en ik werp het in deze gleuf... ...hij liet het drukwerk met een sierlijke handbeweging in de trechter glijden... ...en met een zacht gezoem fladderden er enkele bankbiljetten naar buiten. Dit is maar een kleine demonstratie... ...het toestel is nu slechts gevoed uit eigen middelen... ...maar als het ook aangesloten wordt op de kluisende Zurich... ...waar de vergelding van de beschaafde wereld is opgetast... ...is het einde niet te zien. En de kosten van dit vergeldertje zijn gering. Piraat! Truk! Wat gebeurt er toch, oh. jonge vriend? Diefstal! Uw verkoper demonstreert daar uw vergelder. Ja. En Sickbok heeft in de gaten dat het een verbeterde kopie is van zijn uitvinding. Oh. Maar u oh. heeft de papieren van Doorknoper gekregen. Ja. En de vergelder heeft dus ook patent. Uw misselijk koffertjesplagiaat, namaak! Het is gemaakt naar mijn plannen die vorig jaar gestolen zijn. al oh, mijn paarden! Ik zal u voor het gerecht slepen! Ik ben alleen maar de verkoper van dit prachtige apparaat en ik weet van niets. Dat ziet u in dit contract dat ik gesloten heb met de bezitter. Juist ja. Hier zit bommelachtig. Oh, Net als ik dacht toen ik hem zojuist in de gang zag staan. Dat komt nu van al dat zaken doen, ruzie en getier. Misschien wordt het wel vechten. Ik kan er niet tegen, jonge vriend. Ik kan beter stilletjes weggaan en me uit het vergelden terugtrekken. Ja, dat gaat niet. Denk aan uw contract waar Zwedenkoorn achteraan zit. Ja. Trouwens, u hebt toch de papieren van Doorknoper? Mijn naam is Steenbreek. Ja. Van de ICM, u weet wel. Uh, ik begrijp dat u de eigenaar bent van het koffertje dat men de vergelde noemt. Is dit juist? Mhm. Uh -huh. Van heer Dorknopen gekregen, u weet wel. Patent en zo, zodat ik de baas ben. Ik ben de verkoper van de vergelder, bedoel ik. Hoewel heer Pikbus eigenlijk mijn verkoper is, die onder mijn leiding werkt. Juist. Net wat ik dacht. Ik wil zaken met u doen, OBB. Ah. Uw patent is nieuwer dan dat van Sikwook. En het berust op andere elementen. Hoewel het principe afgekeken is van het zijnde. Jammer. Zijn idee heeft ons al miljoenen gekost. Maar ja, zaken zijn zaken. Ja, ik wil uw vergelder kopen. Hoeveel? Uh, heer Bommel zweeg. In de eerste plaats wist hij niet zo gauw een bedrag te bedenken. Hoeveel? En in de tweede plaats was zijn oog op de heren Gissou en Zwedenkoorn gevallen... die uit de helikopter voor de ingang stapten. Verontschuldiging. ...heeft de heer Bommels het nietswaardige artikel laten inschrijven... ...onder zijn naam? Hoeveel? Het was uitgeschakeld dat ik, buitenlander, vroeg me af waarom. We zijn de papieren in orde? Ons geduld is op. Wie is nu eigenlijk de eigenaar van de vergelder? Uh, ik wil zaken doen en ik eis duidelijkheid. Heer Gizou is de uitvinder. De, de, de eigenaar bedoel ik. Ik heb even zijn papieren in orde gemaakt... Ik bedoel, ik wil er verder niets mee te maken hebben. Zijn de papieren in orde? Uh, patenten en inschrijvingen en zo, mag u hebben. Ik, ik kan het niet meer tegen. Kom mee, jonge vriend. Maar, maar dit is een janboel. Ja. U kunt deze toestand toch zo niet achterlaten. Ach, maar... Wat gebeurt er nu met de vergelder en, en de verkoper en Sikbok en, en uh, zo? Uh, laat alles maar aan mij over. Er is niets wat niet wettelijk geregeld kan worden door sluitende contracten. Gaat u maar rustig naar huis. Ik uh, laat die vergelder achter en dat is me een pak van het hart omdat hij me erg tegen de borst begon te stuiten. Zo'n ding is niets voor een heer die van goede boeken houdt, ook als hij ze niet leest. Toen Joost de volgende morgen de pap binnenbracht, zat heer Bommel reeds het ochtendblad te lezen... Het is toch aardig om in de krant te staan, luister maar, de ICM heeft de hand weten te leggen op een gemoderniseerde uitvoering van de vergelder, die doelmatiger is door de toepassing van micro-minichips. Deze grote vooruitgang is mede te danken aan onze bekende stadgenoot Olivier P. Bommel, die geheel belangeloos... Nou ja, je hoort het, Joost. Zegt u dat wel? Het is een mirakel, als ik mij te mag. Zal ik de pap weer even opwarmen, heer Olivier? Een mirakel? Laat de pap maar, Joost. Ik voel me werkelijk een andere heer, nu ik eindelijk niet meer onder het juk van een vergelder loop, zodat ik de handen vrij heb. Het enige wat me bedrukt, is het gevoel dat ik de zaken niet zo mooi geregeld heb, als ik anders altijd doe. De achtenswaardige heer Bommel heeft deze zaak heel prachtig geregeld. De heer Hitoto Gissel zag er recht tevreden uit. De heer Steenbreek knikte vaag. Zich afvragende welk rachfijn spel heer Bommel gespeeld had... had hij de vertrekkende professor Sikbok een gouden handdruk gegeven. Maar deze was daar niet vrolijker van geworden. Wat een wereld. Hitoto, mijn diefachtige assistent gaat me de eer strijken, omdat hij mijn uitvinding verkleind heeft. Maar men zal nog van mij horen. Heer Bommel nodigde dezelfde dag nog zijn buurvrouw en Tom Poes uit voor een maaltijd. Om zijn afscheid van het zakenleven te vieren. Door u ben ik hard aan het werk gegaan, mevrouw, zo hard, dat ik steeds meer verharde zonder dat ik het merkte. Zodoende heb ik gezorgd dat de dief van de uitvinding de erkenning kreeg, waar de uitvinder recht op had, doordat ik gezorgd had dat de dief geen dief was, omdat hij patent op de diefstal had gekregen. Ach ja, als ik eenmaal bezig ben, sta ik nergens voor, zodat ik door muren ga, als het moet. Wat erg... Dat is toch niks voor jou, met je gevoelige natuur? Dat is waar. Het zit me bijvoorbeeld ook dwars... dat ik mijn verkoper Bigbus in de steek heb moeten laten... omdat hij eigenlijk niet deugde. Maar hij heeft de vergelder verkocht. En niet ik. Omdat het me allemaal te veel werd. Ik moet tenslotte aan mijn tere gezondheid denken... en daarom heb ik hem mijn werk laten doen... terwijl Tom Poes op hem lette. Wat jij, jonge vriend. Mm -hmm. Excuseer, heer Olivier... De politie is aan de deur om u te spreken over uw verkoper. Ah. Hij is gearresteerd met uw welnemen. Ziet u wat ik bedoel? Zo is nu het leven van een zakenman. Heer Olly haaste zich naar de hal, waar George Pikbus met een verdrietig gezicht de hoed lichtte. Kent u deze persoon? Ik betrok hem bij het verkopen van een huurauto en omdat hij een papier van u bij zich had, dacht ik, nou ja... Uh... Ach, het verkoper zit me in het bloed. Het is sterker dan ik zelf, vooral als ik geen geld voor voedsel meer heb, omdat mijn werkgever vergeten heeft mij te belonen voor mijn belangrijke diensten. Maar ik dacht, heer Zwederkoren zou alles regelen. Of eigenlijk bedoel ik dat heer Gizou de baas van de vergelder was. Ik bedoel, uh, u was de verkoper van heer Gizou. Oh nee, die wilde niets met mij te maken hebben. Hij had een contract met u, zei hij. Ja, maar... En daarin staat dat het aanstellen van onderverkopers verboden is. Uh... Kent u deze persoon? Hm? Zijn naam is Joris Goedbloed en hij wordt in het buitenland gezocht bij ja, maar Natuurlijk ken ik hem. Dat is mijn verkoper die ik even vergeten heb te betalen. Maar geld speelt geen rol. Tenminste niet zozeer meer. Laat hem maar gaan, agent. Hij zal het nooit meer doen. In een prettige sfeer regelde hij de kwestie. En daarop haast hij zich naar de eetkamer, waar Joost juist de kaviaar opdiende. Neem me niet kwalijk, ik moest even een zaak afhandelen, zodat er nu niets meer te vergelden is. Men kan als Heer veel beter in stilte goed doen.